10 uur. Het LOS-journaal door Alt Megens. Een groepje boze werknemers van Fort in Genk heeft bij de ingang van de fabriek de carrosserie van een auto in brand gestoken. En het vuur wordt brandend gehouden met pallethout. Gisteren werd bekend dat de fabriek in 2014 dichtgaat. En dat 4500 mensen hun baan verliezen. Het personeel is bang dat ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen. En er zijn heel veel mensen die hier met man en vrouw werken. Dus die wat beide hun job verliezen dan. Hoe dat die hun lening nog gaan afbetalen, weet ik ook niet. In Lommel, zo'n 45 kilometer van Genk, heeft Ford personeel de testbaan van het bedrijf geblokkeerd. Dat doen ze sinds vanochtend 6 uur en het is de bedoeling dat de actie 24 uur duurt. Daarin gezegd handelen ze uit solidariteit met het personeel in Genk.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 Europa dat, dat vertraagt voorzien krimp en dat betekent dat er minder mensen werken. En als er minder mensen werken, dan hebben wij wat minder omzet. En dan hebben we maar één ding te doen en dat zijn kosten sparen. Dus dat hebben we ook gedaan. De winst van Randstad komt door activiteiten buiten Europa. Zo groeide de omzet in Noord-Amerika met 4 Ook Unilever kant met een achterblijvende groei in Europa. Het voedingsmiddelenconcern moet het ook hebben van opkomende markten... zoals Azië en Latijns-Amerika. De omzet bij Unilever steeg met ruim 10 tot ruim 13 miljard.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 Toch Valt ook op dat het onderwijsondersteunend personeel zich veilig voelt. Van de ruim duizend ondervraagden zei 88% de werkomgeving veilig te vinden. Het weer vanmiddag komt vrij veel bewolking voor. Er valt soms wat motregen. Ook morgen is het wisselend bewolkt. En dan in de kustprovincies kans op een bui. Het wordt morgen nog maar 9 graden. Ah, de verkeersinformatie: fietsers op Daad Utrecht-Ten Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug. 8 kilometer met zijn opruimwerkzaamheden na een vrachtautobrand. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam, 2 kilometer van knooppunt Gorkum. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen door Ambacht en knooppunt Ridderkerk, 5 kilometer. De hoofdrijbaan is dicht bij de Van brien na een ongeluk. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond 6 kilometer.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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De stoelendans rond ministersposten in het nieuwe kabinet. De do's en don'ts van staatsbezoeken. De ruimte voor kinderen om vrij te kunnen spelen wordt steeds verder ingeperkt. Rond steden is het aanbod afgenomen van dat soort terreinen met 90% in 30 jaar tijd. En de ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van KRO. Goedemorgen, Nederland. Nu de kabinetsformatie tussen VVD en Partij van de Arbeid bijna rond lijkt te zijn... wordt er ook vooral op gespeculeerd over de ministersposten. Hoe gaat dit onderhandelingsspel precies in zijn werk... en het geschuif van namen en ministersposten achter de schermen? Jack de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. De voormalig staatssecretaris van Defensie en rechterhand van Jan-Peter Balkenende... ook bij vele formatieprocessen. Wat was uw rol precies in die tijd? Nou ja, ik ben betrokken geweest bij de Balkenende 1, 2, 3 en, uh, en, en 4. Dan ondersteun je de, de premier in mijn geval... Uh, in zijn dossiers voor de, de verschillende onderhandelingen. Dat doe je overigens met een heel team van mensen. Uh, maar ben je ook uh, inderdaad betrokken bij het, uh, het leuke proces van het denken over de verdeling van posten en welke poppetjes daarbij horen. Ja, is dat voor jullie zelf ook het leukste van het proces geweest altijd? Ja, van de formatie is natuurlijk toch wel de, de verdeling van posten en het uh, zoeken van mensen daarbij. En dan die mensen ook blij kunnen maken. Echt wel een van de leukste dingen van een formatie, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dan zijn die lijstjes altijd langer dan de hoeveelheid beschikbare plekken? Ja, nou, ik, eh, als ik in mijn archiefdozen kijk... dan vind ik nog de nodige bierveeltjes inderdaad... met uh, puzzeltjes van uh, postenverdelingen. Wat zou nou welke partij gaan? Welke post komt dan bij ons terecht? Welke namen hebben we daarvoor? En welke uh, namen en... staan er op die bierveeltjes die het niet geworden zijn? Ja, dat, dat blijft natuurlijk het geheim van mijn archiefdozen. <laughs> ja. maar, maar, maar je zit natuurlijk inderdaad wel ook dan te kijken van... oké, okay, dan heb je een lijstje gemaakt met wat uh, bij de beste posten. Past, maar dan zit je ook te kijken van ja, maar is dat ook nog een beetje verdeeld qua man, vrouw, verschillende uh, uh, regio's, uh, wat in het CDA natuurlijk ook uh, speelt. Om toch tot een beetje een goede verdeling uh, te komen van de juiste mensen op de juiste plek. Ja. Wanneer werden die bierveeltjes volgeschreven en die lijstjes dus uh, gemaakt? Was dat al meteen aan het begin van het formatieproces of was dat in de loop van de formatie? Nou ja, dat je erover uh, aan het praten. Uh, en, en, en filosoferen bent in een kleine kring... ...dat begint natuurlijk al wel vrij snel, zoals gezegd... ...het is natuurlijk toch een van de, van de leukste dingen... Uh, ...maar dat mensen echt worden aangezocht... ...dat is dan toch echt pas op het uh, moment dat de formateur is benoemd... Hè, ...de beoogde premier... ...en ook mensen daadwerkelijk kunnen worden benaderd... Ja. Het is, er zijn voorbeelden bekend uit het verleden. Winnie Zorgdrager, minister van Justitie, in Paars 1 was zo'n voorbeeld. Die zat ergens op een camping en eh, kreeg toen vervolgens te horen... dat ze even met Hans van Mierlo moest bellen... en was geloof ik nog maar net lid van die partij. Dus zo snel kan het dan gaan. Ja, wat, wat wel ook uh, mijn rol was om te kijken van uh, de mensen... Uh, die mogelijk in aanmerking zouden komen... hebben we daar alle benodigde gegevens wel voor? Weten we waar ze uithangen en of ze bereikbaar zijn? En daarnaast is er natuurlijk de, de zogenaamde veiligheidsscreening... die plaatsvindt bij bewind. Ja, wat is dat precies voor een screening voor mensen die het niet weten? Nou ja, de, de gegevens van een bewindspersoon worden nagetrokken door de Belastingdienst, de, door Justitie. Kijken of iemand een strafblad uh, heeft. Dat volgt uh, eigenlijk allemaal op het moment dat je weet uh, wie het ongeveer wordt. De gaat, AIVD ook? En gaat, ja zeker, de, de inlichtingendiensten. Uh, en het gaat vooraf aan het daadwerkelijke gesprek... wat een beoogd bewindspersoon dan heeft met, uh, met de premier. Ja. De, en, de standaardvraag is, uh, is er nog iets wat je mij zou moeten melden... wat je functioneren eventueel in de weg zou kunnen staan? Ja, dat ja. is een van de de laatste vraag in die gesprekken met de formateur altijd. Uh, en we hebben natuurlijk toen meegemaakt... Uh, u heeft het onlangs nog op tv kunnen zien... met mevrouw Bijlhout, uh, Balken en de één staatssecretaris beoogd vanuit de LPF. Die was ja. nog maar een paar uh, uur beëdigd. Zeven, of? geloof ik, uit mijn hoofd. Ja, toen RTL met een foto kwam over het feit... dat ze toch uh, in de militie van, van Boutersen betrokken was. Uh, een foto was waarin zij in uniform stond. Ja. En dat had ze toch niet in dat gesprek uh, met de premier uh, gemeld... dat er nog iets te vermelden zou zijn. Ja. En ik dat kan me die avond zelf herinneren... want ik was toen trouwens uh, in de Trevenzaal... waar toen een grote televisieuitzending was. Uh, de gelegenheid van de installatie van dat eerste kabinet. Er was totale paniek. Want het, het was meteen al een ministers, of in ieder geval bewindspersonencrisis, net voor het kabinet überhaupt was begonnen. Ja, er is toen even een, een, een bijeenkomstje geweest. Balken was daarbij, uh, Donner was daarbij natuurlijk ook als informateur... belangrijk betrokken bij dat kabinet. Ja, en toen, toen was de minister we, van Justitie ook. Hè? Wat, wat, wat gaan we doen? En uh, toch maar uh, besloten om de knoop meteen door te hakken... en, ja. en dat mevrouw Bijlhout uh, weer zou moeten vertrekken. Dus dat was een heel, uh, hele korte carrière als bewindspersoon. Ja. Maar de... zo zie je dus hoe belangrijk het is dat je toch uh, een gedegen onderzoek uh, wel, uh, wel doet. Ja. Uh, is het nou ook zo in uw tijd, want we gaan zo praten over hoe het nu gaat... maar in uw tijd dat uh, de andere partij ook iets te zeggen heeft... over de, de, de, de gekwalificeerdheid van de kandidaat van de tegenpartij? Zeg maar? nou, uh, je betrekt niet de andere partij helemaal in je afwegingen van wie... Uh, en, en, en meer keuze daarin. Maar op het moment dat je uiteindelijk een lijstje hebt... is het ook, zeker bij Balken en de Vier, is dat wel met elkaar uh, gedeeld. Omdat je ook wel kijkt, van ja is dat ook een beetje een... een een team wat bij elkaar past. Uh, maar over en weer vetorecht heb je, heb je niet, uh, niet echt. Uh, maar er is wel meer openheid tussen partijen in de laatste jaren over ontstaan zeker. Ja. Goed, het is nu zo, als ik goed ben geïnformeerd en ik denk dat ik dat ben, dat de formatie of de informatie, want daar zijn we nu pas in het stadium, in dit stadium, dat dat ongeveer begonnen is met de verdeling van de departementen en dat die longlists van mogelijke bewindspersonen er al waren voordat ze überhaupt met elkaar aan het praten zijn. En ik weet toevallig dat er vandaag gesprekken zijn tussen sommige beoogd, mogelijk beoogd bewindslieden en bijvoorbeeld de demissionaire premier. Is dat anders dan in andere jaren? En is dat beter of minder goed? Nou ja, ik, ik denk op zich dat dat wel, wel goed is. Het, het verschilt een beetje, ik, ik kan me herinneren, balken en de een... toen hadden we ook een aantal mensen die wat meer van buiten kwamen. Kees Veerman, Aartjan de Geus. Dus daar zit dan een, een, een langere fase aan vooraf... van, ook van, van gesprekken en, en het uitzoeken over en weer... Uh, dus dan wordt er ook in die zin meer in geïnvesteerd. Uh, kijk je naar Balkenende 4, waar het ging om mensen als uh, Ab Klink en Maria van Bijsterveld... die natuurlijk al heel goed bekend waren ook bij, uh, bij Balkenende. Ja, dan hoeft er wat minder tijd in, uh, in te worden geïnvesteerd... om te kunnen bepalen, past iemand op die portefeuille en bij de club van mensen? Ja. Uh, maar op zich, dat je wat meer tijd investeert in... Uh, gesprekken met mensen en ook in de samenstelling van een team... en gaat dat goed samenwerken, ja. dat is zeker wel van belang. En ik denk ook dat dat, dat, dat goed is. Nog even een paar puntjes nalopen. Uh, want de post van Financiën is een belangrijke in het kabinet. Zeker als de premier van in dit geval de VVD straks in het torentje zit... dan gaat die post waarschijnlijk naar de Partij van de Arbeid. Uw goede vriend, vriend Wouter Bos wordt genoemd. Uh, uh, hoewel hij zelf al heeft aangegeven dat niet te willen, maar wat zegt dat... Um. Nou, ik, ik denk overigens dat dat uh, een hele goede kandidaat uh, zou zijn. Hij heeft het denk ik heel goed gedaan als, uh, als minister van Financiën. Ja. Alleen, je hebt natuurlijk nu wel de situatie dat Diederik Samson waarschijnlijk, net zoals Bolkestein in de tijd, in de Kamer blijft. Ik denk dat dat uh, wijs is. Ja. Dan wil je graag als partij van natuurlijk toch uh, de post van Financiën. Dat is toch na de premierpost de belangrijkste en meest invloedrijke post. Ja. En dat is dan vaak ook, uh, ook de vicepremier. Ja. Op het moment dat je nou een voormalig partijleider ook weer vicepremier maakt, uh, geeft dat weer heel veel uh, gewicht. Maar goed, Wouter Bos heeft al aangegeven dat niet te willen. Ja. Maar dan is het wel van belang om daar iemand neer te zetten die heel veel zicht heeft en ook betrokken geweest is bij het onderhandelingsproces. Juist ook van, vanwege de binding uh, van de bewindslieden. Dus wie moet met, dat dan worden? Met... Jeroen Dijsselbloem, die nu aan de onderhandelingstafel zit, of Ronald nee, Plasterk? Ja, die, die naam die, die wordt inderdaad wel, wel genoemd: zowel dus ja. die van Jeroen Dijsselbloem als die van uh, Plasterk. Maar die ja. binding met de fractie en de dus ook de betrokkenheid bij het regeerakkoord... zodat die minister van Financiën ook precies weet... wat er precies wel en niet onderhandeld is... en waar ja. de gevoeligheden zitten. Ja. Dat is inderdaad wel een, wel een pluspunt om dat op die manier te doen. Juist. Andere uh, mogelijkheid... Uh, hoewel die door uh, insiders als buitengewoon uh, onwaarschijnlijk wordt uh, genomen... is dat Jan Kees de Jager aanblijft als partijloze uh, minister bijna... Uh, in zo'n uh, formatie. Zou hem dat af afraden of aanraden? Even los van het feit dat hij er zelf geloof ik geen zin meer in heeft, maar toch? Nou ja, is dus in het verleden natuurlijk wel eens vaker gebeurd... dat opeens mensen vanuit het CDA... Voor een kabinet werden gevraagd, terwijl het CDA niet had mee onderhandeld. Uh, Boersma is daar, uh, daar een van geweest. Ja, ja dat, dat blijft toch in onze coalitiestructuur een beetje een rare, omdat je dan een bewindspersoon hebt die, dus eigenlijk niet, kan dat uh, niet. die niet betrokken is. Plus, ik kan me echt niet voorstellen dat de Partij van de Arbeid uh, het daarmee eens zou zijn, om die invloedrijke post dan aan het, uh, uh, een CDA te laten. Neemt niet weg dat uh, Jan Kees de Jager het als uh, deskundig minister zeer goed zou kunnen, maar ik zie het niet gebeuren. Laatste vraag, nu ik u toch aan de lijn heb, um, want u bent voormalig staatssecretaris van Defensie en de man achter het in gang zitten van het JSF-project. U bent nu lobbyist. Ik geloof dat u niet over de JSF mag onderhandelen. Of in ieder geval niet voor mag lobbyen. Maar bent u toch desalniettemin blij dat dat ding... blijkens het rapport van de Rekenkamer vooralsnog waarschijnlijk gewoon komt? Nou ja, er zijn in de tijd natuurlijk ook altijd nodige onderzoeken geweest. Ik denk dat de rapporten zoals die nu verschenen zijn van het SCO en van de Rekenkamer... in ieder geval uh, onomstotelijk hebben aangetoond dat het, het Nederland uh, meer kost om eruit te stappen dan door te gaan. Maar nog even los van het defensiebelang uh, geeft het rapport van het SCO ook heel goed aan... dat het belangrijk is voor de, voor de innovatiekracht en de werkgelegenheid van onze economie. En in deze tijd van de economische crisis zijn dat ook wel zeker argumenten die zouden mogen meewegen. En dat zegt u zonder last of ruggespraak? Ja, gewoon als een objectieve <laughs> mening, maar natuurlijk betrokken bij het, bij het dossier. Iedereen weet hoe ik daarin zit. Dat zal geen verrassing zijn. Jack de Vries, ik dank u zeer. Graag gedaan.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 Maar die mogelijkheid voor kinderen om vrij te kunnen spelen... wordt steeds verder ingeperkt. Hoort u in deel 4 van Beter Buiten, gemaakt door Roy Hirkens. Als je naar baby's kijkt, een van de belangrijke drijfveren... is gewoon telkens wat nieuws zien. Maartje Rijmakers is bijzonder hoogleraar... aan de Universiteit van Amsterdam... en onderzoekt het wetenschappelijke leren buiten het klaslokaal. Als je experimenten doet met een baby... dan gebruik je dat fenomeen heel erg dat uh, als een kind opgenomen heeft wat hij ziet... dan gaat hij weer wat anders doen, gaat hij weer ergens anders naar kijken. Totdat dat weer opgenomen is dan weer ergens anders naar kijken. En uh, op het moment dat je gaat spelen... Uh, yeah, uh, creëer je iedere keer weer nieuwe observaties... die ja, ook nog eens een effect zijn van wat je zelf doet. En dat is kennelijk gewoon heel interessant. Steeds maar nieuwe dingen zien. Hoe komt dat? Waarom zijn kinderen op zo'n jonge leeftijd al zo ja, leergierig? Nou, je moet echt enorm veel leren wie je überhaupt gaat overleven in deze wereld, denk ik. En als volwassenen besef je gewoon niet meer zo goed... wat voor kennis je wel niet opgedaan hebt, die je allemaal nodig hebt. Dus ja, het lijkt me het is gewoon echt nodig om uh, al die omgevingskennis in je op te nemen. En dan moet je toch iedere keer weer nieuwe situaties opzoeken... om ook weer nieuwe informatie binnen te krijgen. 1, 2, 3, 4... Ik woon in een nieuwe wijk, met brede speelweides en veel groen. Bij mij om de hoek kunnen mijn zoon Gijs en dochter Anna zich lekker in de bamboestruiken verstoppen. Maar echt avontuurlijk spelen zonder toezicht, dat wordt lastig met al die huizen eromheen. Ga daar. Als kinderen ouder zijn, dan moet er wel ruimte zijn om te onderzoeken. En dat is lastig. Braakliggende terreinen zijn zeker in de stad een uitzondering. De ruimte voor kinderen wordt meer en meer ingeperkt. Wat je ziet is in steden is dat er steeds minder braakliggende terreintjes zijn. Dat zijn terreintjes die eigenlijk zich eigenlijk heel goed lenen voor kinderen om te spelen. Deels komt dat door, dat, door de hoge grondprijzen. Dus gemeenten die, die, die kennen snel functies toe aan terreinen. Maar je ziet ook dat, dat gemeentes bang zijn dat op het moment dat er iets gebeurt met een kind, op het moment dat een kind valt, dat zij bang zijn dat zij aansprakelijk worden gesteld. Fransje Langers bij Alterra, onderzoeksinstituut bij de Wageningen Universiteit. U kijkt naar de betekenis van groen voor de samenleving. Nou, de overheid hanteert een norm voor de hoeveelheid groen in steden. Die norm is 75 vierkante meter aan groen uh, per woning. En je ziet dat heel veel steden, met name steden in de Randstad, maar ook steden in, uh, in Noord-Brabant, Limburg en ook in de Achterhoek, die norm niet halen. Dus op basis daarvan kun je concluderen dat er niet genoeg groen is in steden. En steeds meer kinderen groeien op in de stad. Zo langzamerhand raken kinderen de band met de natuur kwijt. Volgens natuurmonumenten is het nog veel erger. Het aanbod van die speelterreinen, dat groene, dat ravelrandjes vlak in de buurt, is enorm afgenomen. Rond steden is het aanbod afgenomen van dat soort terreinen met 90% in 30 jaar tijd. Dat is gigantisch, hè? En ik weet ook zelf ook, want ik groeide op in de Jordaan. Ik liep twee minuten weg, ging naar het Westerdok. was helemaal niks. Groen gras, ravel, ruig. En dan ging je spelen. Als mijn kinderen dat nu doen, is het gewoon flats, flats, flats. Oosterdok, flats, flats, flats. Je ziet, eh, toen wij jong waren, dus laten we zeggen zo'n 20, 30 jaar geleden... gingen wij twee tot tweeënhalf keer vaker de natuur in dan de kinderen nu doen. Hut aan het bouwen, vorm aan het vangen of aan het spelen, ravotten op groene terreinen, dan kinderen nu. Ja, we zien natuurlijk uh, aan alle kanten in, uh, in de samenleving dat uh, die, die aandacht voor de natuur wel eens verslapt. Gradus Lemmen, natuurbeheerder in het gebied uh, van het Naardenmeer en de Schravenlandse buitenplaatsen. En dat wij soms denken daar wel, wel buiten te kunnen. Ja, iedereen weet wel dat dat niet zo is. En daarom is het goed om aan dit soort zaken te werken. Is dat zo dat we daar niet zonder kunnen? Nou, toevallig heb ik vorige week nog eens zitten kijken van hoe gaat men in Amerika en in Engeland met dit soort problemen om. En dan zie ik eigenlijk dezelfde projecten. Ook bij New York zie je projecten dat hele eilanden worden ingericht om daar kinderen weer de gelegenheid te geven in contact te komen met de natuur. Dus wat wij hier ervaren is niet uniek. Ik heb hier in het Naardenmeer ook mensen op bezoek gehad... uit China, Zuid-Korea, Japan, bestuurders... die in uh, uh, dichtbevolkte, geïndustrialiseerde delen van het land wonen... en die hier komen kijken hoe je vlak naast Amsterdam... nog een natuurgebied als het Naardenmeer overeind kan houden. Maar dat willen zij daar ook gaan doen, dat zijn ze vergeten. Dus die, het is een, een mondiaal probleem. Ik zal papa eventjes stellen, een keer. Oké, okay, gaan kan jullie weer stoppen, hè? Eén, twee, Morgen weer, weten we uit Wat je merkt, is dat kinderen die spelen op een grijs schoolplein... dat die um, ja, ruiger spelen. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de via goedemorgen -Nederland karo via goedemorgen-nederland. Straks een kijkje achter de schermen van het staatsbezoek... van de Italiaanse president Napolitano aan Nederland. Eerst nu het ochtendhumeur is Henk Spaan. Door de publiciteitsactie van de KRO om Yvonne Jaspers en Arie Boomsma... te verbieden bij de Wereld Door te gaan zitten... keek ik zondag voor het eerst van mijn leven naar Boer Zoekt Vrouw. Ik hoorde bij die 12 miljoen die dat nooit deden. Het goede nieuws was. Arie Boomsma doet er helemaal niet aan mee. Het tweede goede nieuws. Yvonne Jaspers komt pas tegen het eind van de show in beeld. Pas als er stront is bij de boeren, treedt zij op. Zij is de putjeschepster van Boerzoektvrouw. Sindsdien is er bij ons thuis wel iets geks aan de hand. Tijdens het eten zit mijn vrouw me steeds gespannen aan te kijken. Lekker? Vraagt ze. Tuurlijk, zeg ik. Oh, ik hoop toch zo dat ik mag blijven? Zegt ze dan. En s'avonds, als ik naar Voetbal International kijk of zoiets... zal ik een nieuwe fles pojak voor je uit de kelder halen? Dat kan ik zelf ook hoor, zeg ik. Nee, nee, nee, nee. Ik doe het, ik doe het. Anders moet ik misschien weg, zegt ze dan. En s'nachts... Jemi, nee. Daarover durf ik niks te zeggen op de radio. Mijn vrouw leidt aan verlatingsangst, zegt ze. Angst dat ik haar zal verlaten. Komt allemaal door boer, zoekt vrouw. Nee, daar mogen we geen grappen over maken. Met zulke gevoelens moet je respectvol omgaan, zegt de Caro. Ik juich het door dat Yvonne Jaspers en Arie Boomsma... niet meer bij de wereld draait door mogen komen. Nu kan ik tenminste gewoon kijken zonder dwangmatig te hoeven zeppen. Alleen denk ik wel, wat een homo die Boomsma. Dat hij zich zoiets laat verbieden. Over homo's gesproken... dat zijn nou echt de enige normale mensen in Boershoektvrouw. Expaan, morgen het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. I'm Square, Huey Lewis en de Nieuws. Vijf voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. Op dit moment wordt het staatsbezoek van de Italiaanse president Giorgio Napolitano aan Nederland afgesloten. Dinsdag werd de president met zijn vrouw een staatsbanket aangeboden op Paleis Noordeinde. En gisteren bezocht hij de ruimtevaartorganisatie Estek in Noordwijk. Wat zijn eigenlijk de vaste regels bij zo'n staatsbezoek? Hendrik de Groot, goedemorgen. U bent kenner van het protocol. Jarenlang was u ook degene die dat protocol moest bewaken. Um, het is wel een heel kort staatsbezoek. Het is bijna een moedje, of niet? Nou, het is uh, wat ik in het Engels zou zeggen State visit light. <laughs> Als je het over cola light hebt. Ja. Um, nou, dat, dat heeft verschillende redenen, denk ik. Ten eerste de leeftijd van de president: um, 87 jaar. En dan ga je niet meer echt een heel uitgebreid programma doen, dat, dat, dat lukt dan niet meer. Het is uitgesteld, eh, dan wordt er vaak ook nog wel een klein beetje gesnoeid. Um, maar op zich is het niet zo heel kort, want de meeste staatsverzoeken beginnen altijd maandags om een uur of twaalf. Ja. En eh, houden dan woensdag om een uur of twee op. Juist. Dus op zich is het niet eens zo heel kort, maar het is wel een een aangepast programma. Ja, en dat, er moeten tenminste twee avonden in zitten... want er moet aan de ene kant een staatsbanket worden ja. aangeboden... en vervolgens uh, er is er ook een tegenprestatie, zou ik maar zeggen, de ja. avond daarop. Als, ja. die, als die Italianen nou naar Nederland komen met onze boerenkooltraditie, zou ik maar zeggen... houden ze dan hun hart vast op culinair gebied? Nee hoor, want uh, bij staatsbezoeken wordt eigenlijk de Franse keuken gehanteerd... Dus dat betekent dat, dat een hele verzorgde, ik weet niet of ze nog uh, volgens Escoffier S. of inmiddels volgens modernere koks werken. Maar dat zijn allemaal uh, buitengewoon gesoigneerde maaltijden die heel internationaal... Natuurlijk wordt er wel eens een Nederlands accent aan toegevoegd, uh, net zoals de Italianen dat op hun beurt zullen doen en de Frans weer op hun beurt. Dus dat, dat, dat is altijd zo. Bovendien zijn het ook niet meer van die uh, diners met zeven of negen gangen. Oh nee? Maar nee, met, een, uh, met vier gangen is het wel bekeken. Oh, dus het is bijna ja. een soort van zaken diner dus eigenlijk. Nou ja, maar, maar ja, nee, misschien vier, vijf als het een beetje... Maar kijk, je moet, moet goed begrijpen, mensen zitten eeuwig aan tafel. Ja. <laughs> en, en, uh, en... Uh, dat hele lange zitten, dat, dat wat we vroeger deden, ja. uh, dat wil eigenlijk niemand meer. Ze dus vinden het ja. veel leuker om bijvoorbeeld lang van tevoren een beetje te borrelen. Kun je een beetje cruisen, kennis maken met de anderen. Ja. En na afloop koffie en dan kun je ook een beetje rondlopen. Dat is eigenlijk veel prettiger voor ja. iedereen dan, dan drieënhalf uur aan tafel zitten. Nou ja, als je dat doet op die leeftijd, dan is de kans dat iemand in slaap valt natuurlijk ook wel erg groot geworden, of niet? Dat hangt van het, uh, de hoeveelheid drank die die hebt. Ja. Hoeveel is dat ja. doorgaans? <laughs> oh, dat is buitengewoon... Uh, Um, laat ik zeggen, oppassend. Want ja, weet je, <laughs> kijk, weet je wat het is, meneer Kokkelman? Al die mensen moeten de volgende dag weer door. Dan hebben ze weer een volle ja. agenda. En dan moeten ze weer zoveel mensen zien, begroeten, spreken, et cetera, et cetera. Ja. De, de gasten slapen in dit geval op Paleis Noordeinde. Um, is, is dat een beetje up-to-date en, uh, en chic? Of is dat een beetje uh, bescheiden en naar Nederlandse maatstaven uh, sober? Nee hoor, het uh, cal calvinistische is er wel vanaf, nou, als u dat bedoelt. Het is een, is een prachtig ingericht uh, paleis. Niet overdadig, maar wel, wel heel, heel smaakvol en heel uh, sfeervol. Juist. Dus daar kun je prima toeven met natuurlijk kamers op de achterkant op het park. Dus lekker rustig ook nog. En slaapt Hare majesteit daar dan ook of gaat ze gewoon nee, we... thuis in de huis en bos in bed liggen? Nee, ze gaat gewoon naar, naar huis en bos toe. En is er dan de volgende dag een gezamenlijk ontbijt? Samen een eitje tikken? Uh, ik, dat denk ik niet, nee. Dat, uh, dat, uh, dat gebeurt niet zo vaak, want vaak wordt het ontbijt door beide partijen gebruikt... om eventjes weer een up-to-date... Uh, hoe, hoe is het in eigen land? Juist. En dan de, de, de formele ontmoetingen... die zijn pas na het ontbijt. Korte uh, slotvraag. Als het dan allemaal weer achter de rug is straks... en ze zitten in het vliegtuig... die Italianen en de koningin ja. weer in haar auto richting Den Haag... Uh, denkt iedereen dan zo... Nou, dat zit er weer op? Uh, zeker als het goed is gegaan, ja... Maar er zijn natuurlijk tal van voorbeelden waar het dus niet goed gaat. En dan weet ik niet of men dan met een blij gemoed zegt: Zo, dat zit er weer op. Nee, oké. Okay. <laughs> uh, daar praten we dan op een ander moment over, want we zijn helaas Toen door de graag. tijd heen. Hendrik de Groot, ik dank u zeer. Kenner van het protocol en daar jaren voor verantwoordelijk. Einde van deze uitzending, want het is half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door nu naar ergens in Nederland. Ik heb geen idee waar, naar Ida, waar ben je vandaag? Hi Sven, goedemorgen. Nou, ik ben ontzettend blij, want ik ben gewoon lekker in mijn hometown in Den Haag. Ongeveer vijf minuten van mijn bed vandaan, dus dat is helemaal goed. En Sven, we gaan het hebben over ouderschap. Ja, en ik heb zelf twee hele lieve ouders. En zo lief dat ik vroeger stiekem dacht, ik zou best wel nog een ouder erbij willen. Ja, en of dat moet kunnen, twee, drie ouders, drie officiële ouders, dat hoort u straks in lijn 1. Maar nu eerst het nieuws met Dorot Megens. Radio 1, het NOS Journaal. De onderhandelaars van VVD en PVDA en de informateurs zijn overleg begonnen met FNV-voorzitter Heerts en VNO-NCW-voorman Wientjes. Algemeen wordt aangenomen dat de onderhandelingen in de laatste fase zitten. Boze werknemers van Fort in Genk hebben bij de ingang van de fabriek de carrosserie van een auto in brand gestoken. Het vuur wordt brandend gehouden met pellethout. personeel is woedend nadat gisteren bekend is geworden dat de fabriek in 2014 dicht gaat en 4500 mensen hun baan verliezen. Israël en de Palestijnse Hamas-beweging zijn het eens geworden over een staak het vuren. Sinds gisteravond zijn langs de grens tussen Israël en Gaza geen raketten meer afgevuurd. bestand zou tot stand zijn gekomen na bemiddeling van Egypte. En wetenschapsfraude komt met een zekere regelmaat voor, blijkt uit onderzoek van journalist Frank van Kolfschoten. De afgelopen zeven jaar zijn er fraudegevallen geweest op 33 universiteiten. Ook bij het Nederlands Kankerinstituut en TNO werd gefraudeerd. De onderzochte gevallen hebben 26 keer geleid tot een berisping. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Ah, Fiel is op de A12, Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug... 5 kilometer opruimwerkzaamheden, daarom is de rechte rijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk... 5 kilometer. Op de hoofdrijbaan van de Van Bredenoordbrug gebeurde een ongeluk... en die hoofdrijbaan is dicht. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda... 2 kilometer bij knooppunt Kleinpolderplein. En op de A27, Utrecht richting Gorkum tussen Everingen en Noorderloos... 7 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. In welk land kan een vrouw naar een ziekenhuis bellen... en vragen of ze wat sperma in een super ijskast willen plaatsen? Want ze heeft een relatie met een andere vrouw... en ze heeft een lieve man bereid gevonden hun oerwens te vervullen... Ja, en waar antwoordt een receptioniste met zoveel liefde en respect? Natuurlijk, mevrouw, ik zal een afspraak met de gynaecoloog voor u maken. En dan, als het allemaal goed gaat, is er een nieuw leven met drie trotse ouders, zes opa's en oma's, die allemaal staan te wachten om dit kind in hun armen te sluiten. Dit gebeurt vaker dan u denkt, luisteraars. Vandaag gaan we het hebben over een kind met drie ouders. Drie ouders die hun gezin allemaal op hun eigen manier vormgeven. Twee moeders met een vader om de hoek of met een vader die wat verder afstaat en rustig afwacht... wat het kind later zelf wil. Ja, omdat het huwelijk ons geleerd heeft dat huisje, boompje, beestje... niet altijd goed afloopt, moeten de ouders wel regelen wie wat te zeggen heeft. En dan kom je vanzelf bij het gezin dat vindt dat er drie juridische ouders mogen zijn. Een kind met drie officiële ouders. Dat is de vraag van vandaag. Wat vindt u ervan? Houdt het bij traditionele papa en mama of mogen het er meer zijn? Bel mij, u kunt dat doen op 0800-1121... Of mail naar lijn 1 apenstaartje NTR.nl. Of twitter naar hashtag lijn 1. Ik hoor het graag van u. And and The de Adams Family, ja, family suite. Lisabeth van Tongeren van GroenLinks hangt aan de telefoon. Goedemorgen Lisbeth. Ja, goedemorgen. Hi. Elisabeth, drie ouders moeten juridisch kunnen. Nou, wat ik vind is dat we vooral ook het gesprek daarover moeten beginnen. He, van, denk aan uh, twee mannen en een alleenstaande vrouw bijvoorbeeld. Dat zijn mensen die je kent <coughs> en die hebben met z'n drieën één kind. En het mm -hmm. kind is de helft van de week bij de twee mannen de andere helft van de week bij de alleenstaande vrouw. Ja. Ja, hoe regel je zoiets nou fatsoenlijk... dat het papier zich voegt naar wat in de praktijk gebeurt? En waarom is dat belangrijk om dat goed te regelen? Het is... Voor het kind heel belangrijk dat degene die dicht om hem heen staan. Hè, een kind kan niet te veel liefhebbende ouders hebben. Ja. Dat de mensen die om dat kind heen staan, dat het kind kunnen bijschrijven op de verzekering. Toestemming kunnen geven voor het uh, schoolreisje. Met het kind, als hun kind mee uh, op vakantie kunnen... Uh, dat er een, een mogelijkheid is tot erven. Dus daar zit een heleboel, ja. uh, ook de achternaam, ja die discussie is bekend, een heleboel aspecten omheen. Maar dan, dan denk je. Ik... Een... Ja, maar de helft van ja? die dingen kun je toch ook gewoon samen regelen. Dat hoeft toch niet juridisch? Je gaat met elkaar zitten als drie volwassenen en regelt dat? Je kan van alles en nog wat inderdaad ja. regelen, hè? Dat is nu ook zo. Dan heb je twee, een getrouwd stijl, twee vrouwen, een getrouwd stijl, man en vrouw. Er moet een zaaddonor aan te passen komen in beide gevallen voordat er een zwangerschap is. Mm -hmm. In het ene gezin wordt een wettig kindje geboren wat direct het twee uh, erkende ouders heeft. Ja. In het andere gezin is het een buitenechtelijk kind. Mm -hmm. Waarbij de lesbische moeder een ingewikkelde adoptieprocedure heen moet... en uiteindelijk krijgt ze het wel min of meer voor elkaar. Ja. Maar wat GroenLinks zegt is, doe dat nou zon. Zorg nou dat de papieren, formele toestand... de werkelijke situatie ondersteunt in plaats van dat je uitgaat. Hè? Want dat doen we nog steeds. Ja. Dat twee biologische getrouwde ouders samen één kind hebben... en dat dat ook het hele leven van dat kind zo blijft. Ja. Nou, in Nederland zie je al, hè, we hebben 25.000 roze we hebben 150 uh, bestiefgezinnen, mm -hmm. dat dat niet meer zo is. Ja. En wij willen graag dat er een discussie komt van wat is goed voor het kind... Wat die ouders graag willen? Hoe ziet dat juridisch? Precies. Wat Dan zijn de voordelen en nadelen? Op... Over die dus... ja, En op de ja. toekomst gaan voorbereiden, want dit komt toch naar Nederland toe. Mevrouw de van Tongeren, heen... ik ga u even ja. onderbreken, want wij gaan die discussie... waarvan ook u vindt dat die belangrijk is, gaan wij hier in de bus ja. uh, voeren. U zelf kunt helaas Perfect. niet in de bus zijn, maar we hebben een toppoliticus... die de anders waarneemt, PVDA-Kamerlid Jeroen Rukort. Die gaat verder praten hier met ons in de bus. Dank u wel, mevrouw Van Tongeren. Fijne dag. Geweldige succes met de discussie. Dank je wel. Straks kom ik bij Jeroen, maar eerst Peter Oskam, CDA Tweede Kamerlid. Wat vindt u hiervan, wat mevrouw Van Tongeren zegt? Nou, het wetsvoorstel waar ze over praten, gaan we dinsdag over stemmen. Mm -hmm. En daar wordt het ouderschap beter geregeld, zeker voor de duo-moeder. Daar zijn we het mee eens. Daar is uh, geen probleem. Verder komt er een discussie, uh, denk ik ook nog in de Kamer... over het meerouderschap. De staatssecretaris Steven heeft een onderzoek uh, aangekondigd... Uh, op verzoek van mevrouw van Tongeren, uh, maar ook van andere Kamerleden. En, uh, met name in Engeland is het geregeld uh, dat, er, uh, dat er meer oude gezinnen zijn. Hè? Drie of vier ouders, dat zou daar kunnen. Ja. Uh, nou, Moet dat in Nederland kunnen? Nou, wij vinden van niet, op voorhand. Uh, maar ik wil natuurlijk wel graag de onderzoeksresultaten afwachten... Waarom wij vinden dat het uh, uh, geen goed idee is, is omdat de natuur eigenlijk uh, een vader en moeder uh, uh, voor een kind heeft. Uh, wij vinden het prima als het twee vrouwen zijn. We vinden het ook prima als het twee vaders zijn. Ja. Maar um, uh, het gaat met name om de juridische zeggenschap. En uh, ik ben het met mevrouw Tonger eens dat het prima is als meer mensen voor kinderen zorgen. Liefde geven, aandacht, warmte, kinderen opvoeden. Dat ja. zie je ook vaak bij scheidingen, dat er een stiefvader <kliek> komt, een stiefmoeder. Maar die hoeven dan niet per se de zeggenschap uh, te krijgen. Waar, uh, waar het met name vringt is als je die zeggenschap uitbreid tot uh, drie of vier ouders, mm -hmm. is dat er later gedoe kan komen... als er weer scheidingen komen, dat mensen uh, uh, over het hoofd van het kind ja. uh, dingen gaan uitvechten. En als je bijvoorbeeld Daar post... heb je geen drie of vier ouders voor nodig. Want twee ouders kunnen ook fantastisch nee. goed met elkaar de oorlog starten over de ja. hoofden van kinderen heen. Maar hoe meer er mee vechten, hoe slechter het wordt voor het kind. En wij kijken naar het belang van het kind. Ja. En ik denk dat twee juridische ouders meer dan genoeg is. En waarom zijn drie juridische ouders niet in het belang van het kind? Nou, ik zeg niet dat het niet in belang van het kind is, maar uh, het maakt het wel ingewikkelder. En uh, de vraag is, je kan hem ook anders omstellen. Waarom hebben die ouders, zeg maar de, de donor, waarom moet die ook zeggenschap hebben? Of waarom moet de duo-moeder of de duo-vader, waarom moet die ook zeggenschap hebben? Waarom niet? Jeroen Rekort, Kamerlid van de PvdA. Dat is een hele goede vraag. Uh, want de praktijk is natuurlijk al anders. Hè? Vanuit de traditie mm -hmm. hebben we een vader en een moeder en terecht. En de meeste <laughs> mensen zullen dat in de toekomst ook zo houden. Maar er zijn ook veel kinderen die in de praktijk al drie ouders mm -hmm. hebben. Die kinderen bescherm je het beste door dat ook juridisch te regelen. Ja. Daarom hebben we dat wetsvoorstel van het lesbisch ouderschap. Maar bij mannen, homo's stellen, kan dat bijvoorbeeld weer niet. Omdat de biologische moeder terecht, een hele sterke positie heeft. Mm -hmm. We vinden in Nederland dat alleen de rechter daar anders over kan oordelen. Dus mm -hmm. als homo stellen, twee mannen graag het ouderschap willen van het kind... dan zou daar een, de relatie met de moeder ook goed geregeld moeten worden. Nou, voor al die dingen die in de praktijk dus al lang bestaan... Ja. kent het recht geen ruimte. Het recht kent er maar ruimte voor twee, terwijl de praktijk drie of vier is. denk nou, dat de het recht is ervoor om, om, om de praktijk goed te regelen... om de praktijk te volgen en te faciliteren. Dus pas het recht aan. Ja. Overigens, eerst pas na een onderzoek waar het COC om heeft verzocht. Hè? Want terecht, uh, er zitten aan alles voor en nadelen aan ieder plan. Dus mm -hmm. laten we het dan even goed afwegen. Terecht dat het COC dan ook heeft gevraagd... politiek, ga dat onderzoeken. En de progressieve partijen in de Tweede Kamer... de Partij van de Arbeid, VVD, D66 en GroenLinks... hebben daarom gevraagd. Ja, wij praten zo verder over drie ouders. Moet dat wel of niet mogelijk zijn? Maar eerst een nieuwsflits. Een extra bericht inderdaad. De twee verdachten die vastzitten voor de branden in Winschoten... die hebben 17 brandstichtingen bekend. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt op een persconferentie. Een aantal van de branden hebben ze samen gepleegd. Andere branden hebben ze apart van elkaar gesticht. Het gaat om 11 branden in gebouwen. Vijf branden bij Scheurtingen en eentje in Coniferen. Op 7 oktober is een man van 26 opgepakt. Hij werd betrapt toen hij probeerde brand te stichten... bij een clubgebouw in Blijham. Vlakbij Winschoten is dat. Een paar dagen later werd zijn vriendin van 25 aangehouden. Dan zit er ook nog een man van 20 vast... die verdacht wordt van brandstichting in Winschoten. Zijn arrestatie staat los van de twee andere aanhoudingen, zegt de politie. Tot zover dit extra bericht. Goed, dat was de nieuwsflitslui nieuwsflitsluisteraars. We gaan verder in lijn 1 vanuit Den Haag. Praat ik met Peter Oskam en Jeroen Rookoer is het. Hè? Ik sprak Klopt. het net verkeerd uit. Jeroen ja. Rookoer. Over drie ouders. Drie ouders die juridisch ook ouders zijn. Moet dat wel of niet mogelijk zijn. Uh, Jeroen Rukour, waar lopen nu ouders tegenaan? Dus als je een stel hebt met twee moeders en één, één biologische vader... en het is niet juridisch geregeld. Wat zijn dan de problemen in de praktijk waar die mensen tegenaan lopen? Je hebt het over uh, erven. <coughs> over alimentatie betalen. Mm -hmm. ja, dat is ook belangrijk. Er zit ook plicht aan als ouder. Ja. Um, en je hebt het vooral over het goed regelen van de zaken in het belang van het kind. Eh, nou wat ik al zei, gisteren hebben we de wet behandeld... of eergisteren is het inmiddels al die dat lesbisch ouderschap regelen. En daar zie je het al gebeuren. Lesbische ouders willen ook graag mm -hmm. in het belang van het kind... de biologische vader een rol geven. Ja. De wet kan, staat dat niet toe. Je moet kiezen. Hè? Of de moeder is, is juridisch moeder... Of ja. de biologische vader is, uh, is juridisch vader. Wordt... Waarom niet alle drie? En hoe wordt nu op dit moment de, de, de moeder, dus niet de biologische moeder, maar de tweede moeder... hoe wordt zij juridisch moeder? Dat kan bij een bekende vader, hè, want daar gaat het dan om door erkenning. Ja. En uiteindelijk in de wet die we nu aan gaan nemen is dan de biologische moeder... die kan, uh, ze, geeft de doorslag. Hè, of ja. haar echtgenote, de ja. duurmoeder noemen we dat, wordt dan juridisch moeder of de biologische vader. Dan het kind? Op, tot dit moment uh, moet het door ja. adoptie, en dat is langdurig en kostbaar en, en vooral uh, heel vreemd. Dat in de toekomst gaat dat per wet. Ja. Maar dan nog kan je niet kiezen. Geef je de biologische vader een positie? Precies. Of, uh, want het nadeel nu is duomoeder. dus als je die duomoeder zegt van u wordt officieel juridisch de, de duomoeder. Dan gaat, adopteert zij dat kind, maar de biologische vader verliest dan zijn rechten. Ja. Dat lijkt me inderdaad ook een kwalijke zaak. Dat is dan jammer, want dan moet je gaan kiezen. Nou ja, je kan als best bestel zeggen... ik wil die biologische vader helemaal geen rol geven. Ja, en dan is er geen probleem. En dan spreek je dat af. Maar ja. op het moment dat je afspreekt... die biologische vader willen wij in het belang van het kind... ook een positie in het leven van het kind hebben. Ja. Want ik vind dat als mensen dat afspreken prima. Mm -hmm. Dan moet je dat ook zo in de wet regelen dat dat kan. Aan de telefoon hangt Leni. En die heeft ervaring met dat, ja, noem het maar meer ouderschap. Goedemorgen Leni. Uh, goedemorgen. Ik ben toen ik jonger was gescheiden... En mijn zoon die mocht uh, gelukkig kiezen wat hij wilde. En hij wilde beslist zijn vader niet als voogd. Mm -hmm. En hij wilde mijn broertje als voogd. En daar was hartstikke goed, want zijn vader heeft helemaal niet naar hem omgekeken. En ja. wat heb je aan een voogd die niet naar je omkijkt? Ja. Het en er was van uh, gisteravond een uh, programma en daar was die, die ene vrouw, die zei, de, de lesbische vrouw, die zei het allerbelangrijkste is liefde. Ik ben het volkomen met haar eens. Mm -hmm. Liefde is het aller, allerbelangrijkste. Wat je bent, maakt niet uit. Ja. Als en... het maar echte liefde is. En dat is een kind, heeft dat nodig. Liefde. En ik zie het nu aan zijn dochter. Zijn dochter is stapel gek op de vader en stapel gek op mij. Nou. Uh, we zijn gewoon zes handen op één buik. Dank u wel. Liefde is het belangrijkste voor een kind. Dank u wel, Leni. Liefde is het belangrijkste voor het kind, Peter Oskam. Ja, dat vinden wij ook. Ik ben het wel met Leni eens. Alleen die voogdij is natuurlijk een andere discussie. Dat kan je ja. altijd nog regelen. Het gaat hier echt om ouderschap. Mm -hmm. En ja, wij vinden als twee mannen kiezen om een kind te krijgen. En uh, uh, daar een moeder bij betrekken. Want die hebben ze natuurlijk nodig, uh, biologisch. Uh, de draagmoeder. Ja, dan, dan kiezen die twee mannen ervoor om dat kind samen op te voeden. Als ze zeggen, well, ja, we willen de moeder ook nog een rol geven. Ja, dan moet er een keus gemaakt worden. Ja. Dat is ook helemaal niet erg. Want die duo-vader, om het dan maar even zo te noemen... die kan voor dat kind zorgen, die kan dat kind liefde geven... die kan aandacht geven. Ja, maar die heeft jullie die... dus geen poot om op te staan. Nee, omdat wij vinden dat twee uh, ouders genoeg is. Dat, is. dat is eigenlijk de natuur. En uh, waarom zou je dat veranderen? Ja, daar ja, komen we op de kern uh, van het verschil. Hè? Ja, de, de, dat is de, natuur, de natuur is dat je een man en een vrouw nodig hebt om een kind te maken. De natuur zegt niks over de wijze waarop kinderen opvoeden. En dan nee. kom ik helemaal terug op Leni aan de telefoon. Dan gaat het om liefde. En liefde, wat technisch vertaald kan je zeggen, een kind moet veilig kunnen hechten. In die beginfase van het leven van een kind moet dat duidelijk weten aan wie het zich kan binden. En daarvoor moet je die regels gewoon aanpassen. Dat heeft niks met de natuur te maken. Dat heeft met het veilig opvoeden van kinderen te maken. Ja, ik, ga... ik, ik vind eigenlijk dat het met gedrag te maken heeft. Dus, mm -hmm. dus die ouders die kunnen daar best bij betrokken zijn. Of ze nou juridisch ouder zijn, of uh, anderszins ouder, of, of uh, verzorger. Dat maakt allemaal niet uit. Die kinderen die hechten zich toch wel. En dat zie je ook bij gebroken gezinnen. Dat een stiefvader of een stiefmoeder, wat Leni ook zegt... die, um, uh, ja, die gaan voor die kinderen zorgen en die nemen die rol over als het ware... Het wil niet zeggen dat ze dan juridisch ouder moeten zijn. Want juist bij bijvoorbeeld ook uh, gescheiden gezinnen... dan zou je ineens vier ouders hebben. En, dan... ja, en waarom niet dan? Waarom zou ja, dat niet oké okay zijn? Omdat het. Ja, ik zeg niet dat het niet oké okay is, maar het leidt wel tot gedoe. Omdat de een wil dit, de ander wil dat. Ja. En uiteindelijk is het kind gebaat bij duidelijkheid... En het, het geldt bijvoorbeeld voor... Soms kan het een derde persoon de duidelijkheid brengen waar twee er niet uitkomen. Ja, daar is soms de rechter voor, soms is daar mediation voor. Soms zijn dat vrienden die dat regelen. Dus het hoeft echt niet uh, juridisch geregeld te worden. Oké. Okay. Aan de telefoon hangt Rachid. Goedemorgen, Rachid. Hallo, goedemorgen. Um, eigenlijk ben ik het met de voorgespreker eens, want op het moment dat je vier ouders hebt en stel, komt een scheiding. Mm -hmm. uh, hoe gaan ze dat doen? Gaan, is het dan dat het kind met de herfstvakantie naar ouder A gaat, het weekend erop naar ouder B, het weekend daarop naar ouder C, het weekend daarop naar ouder D? Ik denk dat je dan dat kind ook voor de gek houdt. Je, je kan toch niet elke, dat het elke vakantie en elke weekend en elke bij een ander vader of moeder terecht komt. Want niet elk huwelijk houdt stand. We nee. weten allemaal dat er een scheiding kan gebeuren. En dan zijn ze allemaal officieel ouder. Dus dat betekent dat ze allemaal recht hebben op dat kind. Dus elke vakantie en elk weekend ja. zit het ergens anders. Maar, ja, uh, dat, dat lijkt me ook niet echt stabiel voor een kind. Nee. Het is al hè, niet altijd een stabiel. Het is toch wel anders dan normaal. Als je twee vaders of twee moeders als ja. ouder hebt. Of er nog een derde bij. En nog een vierde. Helder. En die willen het toertje ook vochten. Ja, daar dus ja, eindigen we. Niet. Ja, waar eindigen we? En hoe ga je dat dan regelen met de scheiding als er vier ouder zijn? Dankjewel, je wel, Rachid. Dank voor je heldere punt. Uh, Jeroen, ja, waar eindigen we? Bij het belang van het kind. Kijk, je, die beller heeft een goed punt. Hè? Die benadert het vanuit het belang van de ouder. Dat is een verkeerde, verkeerde Nou, niet insteek. helemaal. Want hij zegt dat het kind moet dan de ene week naar de ene ouder. Precies, een ander weekend daar. Precies. Dus dat is ook niet in het belang van het kind dat vier nee, volwassenen nee, ermee gaan zeulen. Daarom zeg ik... Uh, hij benadert het vanuit belang van de ouderen, want die willen allemaal uh, Op die een week in de ja, vakantie ja. hun kind hebben. Terwijl vanuit het belang van het kind benadert, en daar gaat het natuurlijk om, ja. uh, zeg je dat is helemaal niet goed. om, uh, om, om, om Je kan het nog, nog veel extremer trekken om de ene dag hier te wonen, de andere dag daar, de andere dag daar. Nee. Als er een conflict komt, mm -hmm. moeten de rechter daarnaar kijken. En het is evident dat de rechter maar één belang voor ogen heeft, en dat is het belang van het kind. Als het kind belang bij heeft om die verschillende ouders... daar een band mee te blijven houden, dan zal hij dat honoreren. Als hij zegt, dit wordt te gek, dan moet er een andere oplossing worden gevonden. Maar het, moet natuurlijk, het belang van de ouder gaat niet voor het belang van de kind. Nee, ja, dat moet helder zijn. Ik lees even voor, een tweet van Willempie, die zegt... Lijn 1, de wereld op zijn kop. Ieder kind ter wereld heeft één vader en één moeder. Geen wet kan dit veranderen. En Reber hiertoe zegt, Lijn 1 Radio uit eigen ervaring... Denk aan kinderen en niet de zeggenschap van volwassenen. Hou het bij biologische ouders. Als ik dit zo lees, hè, maar ook als ik uh, de reactie van, uh, van Peter Oskam hoor... dan denk ik, wij waren Nederland wel als het gaat om de rechten van de homoseksuelen. Waren wij een van de, ja, of niet een van de voorlopers in de wereld. Zijn we een beetje blijven hangen. We durven niet meer. Nee, zeker niet. Ik vind uh, dat het wetsvoorstel wat volgende week uh, waarschijnlijk wordt aangenomen... heel veel ruimte geeft voor uh, lesbische moeders. Heel veel ruimte geeft voor homofiele vaders. Uh, daar zijn we heel ruimdenkend in. We vinden alleen dat het niet over het kind uitgevochten moet worden. Het kind heeft recht op duidelijkheid, stabiliteit. Nou, twee ouders vinden wij normaal. Dat is duidelijk, nee, maar, nee, maar vroeger nee, nee. dachten we... Ik, ik ga u even onderbreken, dat is wel duidelijk... dat recht van het kind, belang van het kind, helemaal mee eens. Nee, maar, maar ja, twintig jaar geleden dachten we... dat het niet in het belang van het kind was... om opgevoed te worden door twee vaders of twee moeders alleen. Nee, maar daar, daar, zijn, daar denken we nu anders over. Dat vinden we prima, dat accepteren we ook, dat, dat legaliseren we ook... Uh, maar het punt is een beetje, waar we het nu over hebben... is als drie ouders vechten om het kind, zou ik maar zeggen... want ze willen allemaal wat te zeggen hebben... Dan, uh, dan, dan hoeft dat niet in het belang van het kind te zijn. En waar het nu om ja. gaat, is dat, ik geef maar een voorbeeld... twee uh, uh, homomannen, die kiezen ervoor om een uh, kindje te krijgen. Die huren, als het ware, een, een vriendin in of, of een onbekende vrouw... die uh, dat kind draagt. Vervolgens wordt dat kind geboren, ja. kunnen zij dat kind adopteren... En dan is het hun eigen kind. Ja. De vraag is dan, waarom moet dan die moeder nog wat te zeggen hebben? Ja. Of... Maar dit is één voorbeeld, ik u, ja. Want nu klinkt het allemaal alsof het maar een, een, een soort technisch verhaal is. Maar er zijn ook genoeg stellen waarbij het liefdevol gaat. Waarbij een, een, vader, een man wordt gevraagd, wilt u de vader zijn? Uh, altijd voor het kind blijft zorgen en twee moeders. Waarin drie mensen op een liefdevolle manier met dat kind omgaan. Nee, dat... Want u doet nu alleen maar alsof die ouders maar met elkaar in de clinch liggen. Nee, dat zeg maar het kan niet. ook zijn dat drie mensen van het kind houden en zeggen... wij willen juridisch geregeld hebben dat wij voor dat kind kunnen blijven zorgen. Nee, dat klopt. En uh, je kan ook nog een soort driehoeksrelatie hebben... Uh, mm -hmm. waar een kind uit wordt geboren. Dat heb je tegenwoordig ook. Kijk, we zijn er op zich niet op tegen, maar wij vinden dat er duidelijkheid moet zijn in de vorm van zeggenschap. En iedere keer wat u, wat u zegt, dat heeft met gedrag te maken. Dat heeft met liefde te maken. Dat komt van binnenuit. Wij vinden het prima, al gaan er zes ouders voor die kinderen zorgen. Maar dat wil niet zeggen dat ze het allemaal voor het zeggen hebben. Ja. En ik wil nog één ding zeggen. Stel dat een kind moet worden opgenomen in het ziekenhuis... en je hebt zes ouders. Laten we daarvoor kiezen. Zes ouders. Ja. Dan moeten die alle zes toestemming geven voor die behandeling. De een vindt het wel, de ander vindt het niet verstandig. Je krijgt er alleen maar gedoe over. Die kinderen zijn daar de dupe van. Is dat zo, Jeroen de Kors? Nee, nee, maar zes ouders is, is, is flauwekul. Daar gaat, het, daar gaat het niet om. Nee, wat ik niet snap aan, aan de positie van het CDA... ik complimenteer het CDA de opstelling die ze hebben bij het lesbisch ouderschap. Dat wetsvoorstel waar we dinsdag over gaan stemmen. Daar zegt het CDA de praktijk is nu helemaal zo, laten we het dan ook regelen. Mm -hmm. Maar vervolgens snap ik dan niet het standpunt nu... want de praktijk is nu helemaal zo dat er drie ouders soms zijn... die voor dat kind zorgen en de verantwoordelijkheid hebben... waar dat kind aan gehecht is, laten we het dan ook regelen. Laten we het recht aanpassen aan de praktijk. Wat loslaat dat iedereen die gewoon bij twee ouders uh, wil blijven... dat zal de overgrote meerderheid zijn dat het recht gewoon zo moet houden. Ja. Het gaat er alleen om dat in die andere gevallen... dat je het recht moet aanpassen aan de praktijk... omdat het in het belang van het kind is. Ja... Een tweet van Tim Koster, die zegt... De term, juridisch, de term juridisch lijkt me bij de natuur al vrij vreemd. Ben ik wel met hem eens. Uh, nog een andere vraag. In Californië ligt er een wetsvoorstel klaar... om meer dan twee ouders mogelijk te maken. En in Engeland ook. Kijkt u daar naar als PvdA? Houdt u... ja, ja, zeker. Ja? Ik, ik heb ook aan de staatssecretaris gevraagd... wilt u expliciet het Engelse voorbeeld in, de praktijk, in, in het onderzoek betrekken? Want in Engeland schijnt het zelfs al... Uh, geregeld te zijn. En we willen natuurlijk leren wat de vooren en de nadelen zijn. En als ja. dat in het buitenland al mee, uh, mee gewerkt wordt... dan doe je er als Nederlanders mee. Nou, maar daar kom ik er toch weer op terug. Dus nu, nu moeten we gaan kijken. U gaat kijken naar het buitenland. Dat betekent dat wij dus ergens gestagneerd zijn... in onze rechten voor homoseksuelen. Die, de wetgeving heeft wat op zich laten wachten. Dat heeft allemaal lang geduurd. Ik vind het geen doel op zich om als eerste in de wereld ja. iets te regelen hoor. Ik vind, ik vind het een doel om het zo goed mogelijk te regelen. Dat, volgens mij is dat onze maar taak. Hoe als komt politiek. het dan dat het toch langer duurt bij ons? Uh, er zijn een aantal landen ons voor. Het zijn een stuk of vier of vijf. Dus op zichzelf uh, behoren we tot, tot de koplopers. <laughs> ja. Dit wetsvoorstel heeft erg lang geduurd. Deels omdat het natuurlijk gewoon complexe materie is. Deels omdat het vorige kabinetten niet echt aan wilden, denk ik. Vermoed ja. ik zomaar. En nu zijn we er klaar voor. We zijn er al lang klaar voor, want de praktijk is al lang zo. Dus laten we het alsjeblieft goed regelen. Ja, en uit die praktijk, luisteraars, ik wil graag van u horen hoe doet u dat in de praktijk? Drie ouders kan het wel of zegt u het kan absoluut niet? Of heeft u het geprobeerd en het werkt niet? U kunt bellen 0800 1121. U kunt natuurlijk ook twitteren, hashtag lijn1. Um, heren, die adoptie, hè? want dat kan nu wel. Jeroen Record, we kunnen ook zeggen, we laten het bij die adoptie. Dat kan, maar ik vind een adoptie een, een heel gek middel. Als je, het, het homohuwelijk is, vanaf... <coughs> je moet even hoesten. Mm -hmm. moet vanaf 2001 is het homohuwelijk uh, uh, mogelijk in Nederland. Het is toch een hele gekke vorm dat je zegt... je bent wel getrouwd, maar je moet je eigen kinderen vervolgens adopteren. Los van de rompslomt onzekerheid, ja. de kosten die eraan zitten, zijn heel duur. Ja. Is het het, het, het logisch gevolg van een huwelijk ja. is dat je een kind geboren... De helft dan in het huwelijk gewoon ook het kind is. Je bent ouder, ook al ben je lesbisch ouder of homo ouder. Ja. regelt dat goed. Een vraag van Natoost. Leuke vraag. Hollands vraagje: hoe wordt kinderbijslag geregeld? Kijk, kinderbijslag is evident in het belang van het kind. En hoeveel ouders er ook zijn. Dat maakt niet uit, dat blijft, dat blijft natuurlijk precies hetzelfde. De vraag is op wiens rekeningen je dat moet bijschrijven. Die vraag heb je bij echt scheiding ook al, dat is prima geregeld. Daar ligt gelukkig geen probleem. Okay. Peter Oskam, CDA. Uh, u bent van het CDA. Er lijkt een meerderheid voor dit wetsvoorstel. Gaan jullie dit tegenhouden? Ja, we praten over twee verschillende dingen. Het wetsvoorstel dat regelt het uh, uh, ouderschap van duomoeders. Yeah. Uh, daar zijn we voor, daar gaan we in voorstemmen. Uh, waar we het nu over hebben, de discussie, is het... Uh, meer oudergezin. En dat is absoluut nog niet aan de orde. Daar is nog geen wetsvoorstel. Het is een idee wat in de Kamer leeft... waar de staatssecretaris heeft toegezegd... ik zal kijken hoe het in Engeland geregeld is... en dan zal hij dat terugkoppelen aan de Kamer. En dan zullen we in de commissie van, uh, van uh, Veiligheid en Justitie... zullen we daar met elkaar over discussiëren. En pas dan kunnen daar uh, verdergaande stappen worden verwacht. Ja. Dus ik laat me graag overtuigen ja. door, uh, door de bevindingen in het buitenland. Maar het lijkt er toch op alsof de meeste Kamerleden... ook voor, dat, voor die drie-ouderschap-constructie wel voor zijn. Ja, maar je doet geen onderzoek ja. uh, om vervolgens te zeggen... wat er ook uitkomt, uh, we douwen door. Het onderzoek is natuurlijk wel heel erg van belang... om te kijken hoe je dingen moet regelen en hoe het bevalt in het buitenland. Ja. Het, het, is, het is ook wel uniek, hè, want waar we eigenlijk de afgelopen duizenden jaren vanuit zijn gegaan omdat het niet anders kon, is dat uh, man en vrouw een kind maken... en ook al is die man niet de echte vader... want het schijnt in 10% van alle gevallen te zijn... Uh, zeggen we dan net, is toch het vermoeden dat dat de vader is. Ja. Ja. En bij lesbische ouders kan dat niet meer. Je, wat evident dat die vader daar niet bij zit. Bij homofiele ouders kan dat niet meer. Dus dat beginsel van vermoeden van vaderschap, ja. dat laten we los. En dat vind ik een heel... Terechte stap die je zet als de samenleving verandert. De samenleving is niet nou, duizend jaar hetzelfde. Als je soms hetzelfde. kijkt hoeveel kinderen die geboren worden in, in een huwelijk niet van de biologische vader zijn, denk ik misschien moeten we het überhaupt loslaten. Nou, dat, dat weet ik niet, want als je nou per ongeluk door een slippertje zwanger raakt, dan denk ik niet dat je die. Die, die vader in dit geval een positie moet geven. Nee, laten maar gewoon de, de vader met wie getrouwd is de positie geven. Ja. Even tot slot, hè, want we zeggen steeds, en ook het CDA heeft het steeds over de natuur... maar als je kijkt wereldwijd, wij zijn een land waarin iedereen het kan betalen... om uh, pappetje en mammetje in één huisje te spelen en uh, we hebben geen grote familie nodig. Maar in heel veel landen worden kinderen toch al door veel meer mensen opgevoed... dan alleen maar die ene vader en die ene moeder. Maar dat is natuurlijk geen probleem. Je ziet bijvoorbeeld in India. Daar heb je oma's en opa's die meehelpen. Uh, ooms en tantes. Prima als andere mensen ook voor die kinderen zorgen. Maar dat wil niet zeggen dat ze de zeggenschap moeten krijgen. Okay. Dat, daar zit de kruk. Dank u wel, heren. We wachten het af. Uh, toch nog eventjes. De meeste bellers die ons hebben gebeld, die zijn tegen... Twee, meer dan twee ouders, dat we dat even weer weten. Dank u wel, luisteraars. En dit programma was natuurlijk niet mogelijk geworden zonder mijn lieve Fatima, Rien, Mario, Bas, Barbara, papa Hans en Momo, de koning der techniek, Martin Hulshof. Tot morgen. Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten dat ik per direct...